Maandag gaat Verhagen naar Japan om te praten met de Mitsubishi-directie. Verhagen wil weten onder welke voorwaarden Mitsubishi Netcar over wil doen aan een nieuwe partij. In Amsterdam zijn zo'n 70 Ajax-aanhangers opgepakt... die de confrontatie zochten met fans van Manchester United. De politie dreef de Ajax-fans een supermarkt in en pakte hen daarop. Morgen speelt Ajax in de Amsterdam Arena tegen Manchester United voor de Europa League. De Australische tak van ING is voor tientallen miljoenen opgelicht door een medewerker van de bank. De vrouw, die als accountant werkte, stal in vijf jaar tijd omgerekend ruim 37 miljoen euro. Met het geld kocht ze huizen en juwelen. De vrouw is veroordeeld tot 15 jaar cel. Volgens Australische media is de fraude bij ING een van de grootste individuele fraudezaken in de geschiedenis van dat land. Aan boord van het internationale ruimtestation ISS is een speciale robot geactiveerd. De Robonaut is door NASA ontwikkeld om het werk voor astronauten van vlees en bloed eenvoudiger te maken en in gevaarlijke situaties taken over te nemen. De ISS-bemanning, onder wie André Kuipers, gaat hem testen. NASA heeft al vier robonauten gebouwd en ontwikkelt nog meer robots. Volgens NASA is de robonaut bepalend voor de toekomst van de ruimtevaart. Omdat de ruimtereizen straks verder zullen gaan dan een lage baan om de aarde. Dan nog het weer. Vannacht op veel plaatsen bewolkt. Met hier en daar wat regen. Het is 0 tot 4 graden. Overdag bewolkt. Vooral in de ochtend nog wat regen. En het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCAV. Casa Luna. Helco Span. Goeienacht en wees weer van harte welkom hier in ons Huis van de Maan. Waar vannacht de luizende pels van de farmaceutische industrie centraal staat: het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. En het instituut dat streeft daarnaar om de handel en wandel... van de farmaceutische industrie transparant te maken. En het wil ook het veilig en rationeel gebruik van geneesmiddelen... helpen bevorderen, los van financiële belangen. En regelmatig komt dat instituut voor verantwoord medicijngebruik... kortweg het IVM ook in het nieuws, zoals afgelopen week nog... toen het naar buiten bracht dat het medicijngebruik van ouderen... fors omlaag kan, een verlaging die maar liefst... 100 miljoen euro per jaar zou schelen. En ook zette het IVM het initiatief Gezonde Skepsis op. Dat uh, in de afgelopen jaren de marketingstrategie uh, van de farmaceutische industrie probeerde in kaart te brengen. De subsidie voor dat initiatief stopt nu, waardoor de activiteiten van Gezonde Skepsis op een laag pitje gezet moeten worden. En daarover ga ik praten met Ruud Kolen van Brakel. Hij is de directeur van het IVM. Vannacht is hij mijn gast in Casa Luna. Ruud, welkom. Goedenacht. Goedenacht. Jullie instituut bestaat sinds 1996. Uh, waarom is het uh, instituut voor voor verantwoord medicijngebruik in opgericht? Nou, in de tijd waren er een aantal initiatieven om huisartsen en apothekers beter te laten samenwerken. En dat deden ze lokaal in zogenaamde farmacotherapie overleggroepen. Er zijn er zo'n 800 van in Nederland. Mm -hmm. En om dat proces te begeleiden en om die groepen te ondersteunen... en van materiaal te voorzien, is destijds het instituut in het leven geroepen. En de farmaceutische industrie was daar toen ook al niet bij betrokken? Nee, nee dat was echt een instituut dat werd opgericht... door de Landelijke Huisartsenvereniging... en door de Landelijke Apothekersorganisatie... met uh, financiële bijdrage van de overheid. Mm -hmm, maar die apothekers en de huisartsen en de overheid die financieren het instituut. Ja, ja. En dat is nog steeds zo? En dat is nog steeds zo. Wij, wij moeten onze broek zelf ophouden nu... voor een groot deel natuurlijk. Ja. Um, uh, maar het blijft staan dat dat oorspronkelijke doel... Hè, het zorgen voor een, een goed, kwalitatief goed, veilig... en ook betaalbaar geneesmiddelgebruik in Nederland... dat is nog steeds datgene wat wij doen. Ja, dat is jullie eerste streven. Um, jullie zijn ook uiteindelijk die luizende pels... van de farmaceutische industrie geworden. Ja, dat klopt. Ik, toen ik in, in 2000 directeur werd bij het, uh, het instituut... toen dacht ik van ja, het is natuurlijk heel erg goed wat hier gebeurt... en al die initiatieven uh, proberen te ondersteunen... om veiliger te werken, kwalitatief beter te werken. Maar elke dag, uh, als die 50 medewerkers van mij op pad zijn... dan zijn er tegelijkertijd 1500 uh, artsenbezoekers op pad... van de farmaceutische industrie met een heel andere boodschap. En ik dacht, van ja, daar kun je niet uh, je ogen voor sluiten. Je kunt niet uh, je kop in het zand steken daarvoor. Dus op zijn minst moet je weten wat ze pre precies doen... en wat ze precies vertellen... Um, en nog beter, je kunt ook van ze leren hoe ze dat doen. Dus om dat beter in kaart te brengen en ook om dat transparanter te krijgen... en ook om te kijken of ze al alleen maar dingen deden... die wel door de beugel konden of niet door de beugel konden... zijn we dat initiatief gezonde skepsis begonnen. Ja, daar is uh, de basis voor dat initiatief. Um, je zegt, 50 man van jullie gaan het land in. Wat doen die mensen dan in het land? Ja, die ondersteunen allerlei activiteiten. En dat gaat van klein naar groot. Dat kan zijn dat ze in een verzorgingshuis... De, of een verpleeghuis, de verpleeghuisartsen en de verpleging ondersteunen... bij het opzetten van medicatieveiligheidsprojecten... of een nieuw distributiesysteem bijvoorbeeld. Het kan ook zijn dat ze helpen met de aanbesteding voor een nieuwe apotheker. Er worden voorlichtingstrajecten gehouden bij allerlei patiëntenorganisaties... We hebben een meldpunt medicijnen, waar het publiek zijn eigen ervaringen met het gebruik van geneesmiddelen kan melden. Dat is een digitaal meldpunt. Dus we doen allerlei activiteiten om in zijn algemeenheid die kwaliteit en veiligheid van medicijngebruik te verbeteren. En welke achtergrond hebben jouw medewerkers? Zijn dat artsen, apothekers? Ja, het zijn grotendeels mensen met een medische of een farmaceutische achtergrond. Dus artsen, apothekers, verpleeghuisartsen. Uh, maar ook sociaal wetenschappers, verpleegkundigen. Dus uh, dat soort achtergronden moeten ja, zijn. Ja, mensen met, met een achtergrond in, in het veld wat dat betreft. Ja. Die farmaceutische industrie zal niet zo blij met jullie zijn, denk ik. Nou, die was in eerste instantie natuurlijk helemaal niet blij... dat wij uh, met dit soort activiteiten begonnen. En uh, dat hebben ze in het begin ook wel duidelijk gemaakt. Ja, op welke manier bijvoorbeeld? Uh, nou, door uh, luid te protesteren tegen allerlei activiteiten die wij uh, deden. Uh, en dan merk je ook dat ze uh, kritisch zijn, dat is iets dat, dat kun je niet zomaar doen. Hè. Dat moet je verdienen. We zitten natuurlijk wel in een land waar, uh, kijk de consumentenbond die mag kritisch zijn. Die heeft die rol uh, en dat wordt ook geaccepteerd. En, een organisatie als Rover uh, voor, uh, voor het openbaar vervoer die mag kritisch zijn, want dat is, dat is zo'n rol. Maar goed, die rol hadden wij natuurlijk niet. Uh, wij, wij waren een organisatie die gewoon allerlei andere uh, organisaties... en artsen en apothekers ondersteunde. En we hadden niet die kritische rol. Op het moment dat je die dan toch pakt... Ja, dan worden uh, daar partijen erg door uh, geraakt. Uh, voeden zich op de tenen getrapt. En wat natuurlijk hier ook bij speelde is een, een bedrijfstak die niet gewend was aan kritiek... en met kritiek omgaan, ja, die had het daar heel erg lastig mee. Ja, werkten ze jullie ook tegen? Ja, dat kun je wel zeggen. Er werd uh, uh, luid gelobbyd uh, tegen de activiteiten die wij deden. Uh, er werden ook ineens allerlei bijeenkomsten georganiseerd... door de industrie zelf, bijvoorbeeld om hun imago uh, ter discussie te stellen... En, ja, wat je daar dan bijvoorbeeld zag, was uh, dat daar uh, mensen rondliepen... die zeiden van, ja, met onze imago is eigenlijk niks mis. Uh, waren het niet dat er partijen zoals het IVM rondloopt... die dit soort uh, onderzoek aan het doen zijn. Ja, en nodigen ze dan ook artsen uit en apothekers op hun bijeenkomsten? Ja, ja. tegengeluid te laten horen, als het ware? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ik bedoel, kijk, het is natuurlijk zo... op het moment dat je uh, in een bedrijfstak werkt die... Uh, zou functioneren als een markt. Want dan denkt iedereen dat dat als een gewone markt functioneert. Uh, en daar komt een partij zoals wij die zeggen... dit is geen markt. Um, want degene die een product gebruikt... die kiest het product niet. En degene die het product uh, kiest, die betaalt het niet. En degene die het product betaalt, die gebruikt het niet. Dat is een markt die functioneert... zoals geen enkele andere markt functioneert. Daar moet je dus kritisch naar kijken wat daar gebeurt. Het betekent dat terwijl de, uh, de patiënt de gebruiker is... eigenlijk de deal gesloten wordt door de arts en het farmaceutisch bedrijf. Mm -hmm. Daar vindt de meeste inter interactie plaats... als het gaat om de keuze voor geneesmiddelen. Nou, daar zijn wij natuurlijk tussenin gaan zitten. Ja, maar aan de, aan de andere leeg. kant is het er ook niet meer dan logisch... dat eh, afnemers kritisch zijn ten aanzien van hun leveranciers. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Ik bedoel, als, als eh, een supermarkt groente koopt eh, bij een teler in het Westland... Ja. is die kritisch naar die teler toe of de producten wel goed zijn. Ja. Ik kan me voorstellen dat artsen en apothekers even kritisch zijn... naar hun leveranciers, namelijk de farmaceutische industrie. Ja. Maar daar was men niet aan gewend, aan, ja. aan die kritische houding. Nee, maar het, je, je zegt het precies. Goed. De afnemers zijn in dit geval de arts en de apothekers... maar dat zijn niet de gebruikers van de producten. Nee, Je zou mogen verwachten dat de gebruikers van de producten... die rol zouden kunnen vervullen. Kritisch zijn ten opzichte van datgene wat ze krijgen. Is dat wel het juiste of niet? Maar ja, zo zit die gezondheidszorg in elkaar. Als mensen een koffiezetapparaat gaan kopen... dan kijken ze in allerlei gidsen. Dan lopen ze, ik weet niet hoeveel winkels af... of ze, ze kijken op internet, allerlei sites... Als het om hun eigen gezondheid gaat, is datgene wat de eerste de beste zegt. Dat is blijkbaar de waarheid. Maar dat is misschien ook omdat je geen vergelijkingsmateriaal hebt. Als ik een koffiezetmachine uh, ga kopen... dan denk ik, oh, die bruine is leuker... en die heeft een uh, hogere druppelsnelheid, of hoe het hete mag. Ja. Als ik een pilletje tegen hoofdpijn krijg weet ik niet precies wat het alternatief is. Weet ik niet precies eh, welke mogelijkheden er nog meer zijn. Want ja, richten jullie ja. je ook op de consument, wat dat betreft? Ja, richten wij ons ook op. En dat is nou precies de reden waarom wij zeggen... omdat die, die consument, die patiënt... Eh, eigenlijk geen echte consument is, hè, zoals dat in een normale markt is. En ook niet is, kan zijn, tenzij je, kan je echt, zijn. echt ingevoerd bent. Klopt, voor een deel kan dat ook niet. En bovendien zit je vaak in een afhankelijkheidssituatie... en spelen er allerlei emoties een rol. Dus je bent ook niet... Het, het, het best uitgerust om zo'n rol te vervullen. Uh, maar het betekent, betekent wel dat je heel goed moet weten... wat gebeurt er dan aan die andere kant? Hoe zorgt dat toch voor dat het beste middel tegen de beste prijs... en het beste veiligheidsprofiel, dat dat gekozen wordt? Dat je daar in ieder geval wel uh, uh, invloed op kunt uitoefenen Precies. in de keuzes die je maakt. Precies. Misschien niet in de keuze van het juiste pilletje... maar wel ja. in de keuze van de juiste arts, de juiste behandelaar... de juiste uh, uh, houding, ja. ook bij die farmaceutische industrie. Ja, klopt. Ja, want daar klopt. is dan toch wel weer de gebruiker die bepaalt ook. Ja, ja kijk, maar je, maar je ziet dan ook bij bijvoorbeeld artsen... er zijn artsen die artsenbezoekers ontvangen... van de farmaceutische industrie... en er zijn er ook die dat niet doen. En dan zou je zeggen, is daar dan verschil tussen? Het antwoord is ja. Wij weten dat artsen die artsenbezoekers van de industrie ontvangen... dat die meer nieuwe geneesmiddelen voorschrijven, dat die duurder voorschrijven. Artsenbezoekers zijn een soort vertegenwoordigers, toch? Die ja. komen met een koffertje ja. met nieuwe spullen? Precies. Bewijs van spreken? Precies. Ja. Maar hoe weet ik of mijn arts artsenbezoekers ontvangt? kun je vragen. Maar maken jullie het ook inzichtelijk? Hebben jullie lijsten op, nee, op internet staan? Nee dat, nee, niet? Nee, nee, dat hebben we niet op internet staan. We hebben wel twee keer een onderzoek gedaan naar het effect van artsenbezoekers. En we zijn daarmee begonnen tien jaar geleden en we hebben afgelopen jaar weer dat nog een keer herhaald. En? En dan zie je dat eigenlijk nog steeds een bepaald percentage artsen, artsenbezoekers ontvangt. Ongeveer de helft doet dat. Uh, ja, en, uh, Die wijken wel af van de artsen die geen artsbezoekers ontvangen. In welke zin? Die, die experimenteren dus, wat meer? Of die... Nou, experimenteren zou ik niet zeggen. Ze, ze schrijven nieuwere middelen voor, ze schrijven duurdere middelen voor. En wat we ook zien is dat ze minder aan nascholing doen. Dat is wel opmerkelijk. En waarom is dat dan? Ja, van oudsher is het zo dat de informatie over nieuwe geneesmiddelen... die kwam altijd in eerste instantie van de farmaceutische industrie zelf. Dus heel veel artsen, zeker de wat, wat oudere artsen... die hebben nog steeds de gewoonte om als het gaat om voor hun eigen nascholing... te vertrouwen op informatie die van die industrie rechtstreeks afkomstig is. Ja, terwijl je die nascholing in onafhankelijke handen zou moeten geven, vinden jullie. En die is, een, die is er voor een belangrijk deel ook. En de eigen beroepsgroepen, de, de huisartsengenootschap bijvoorbeeld... die hebben ook eigen standaarden en richtlijnen... waarin die nieuwe geneesmiddelen ook een plek krijgen. Dus daar zou je beter op kunnen vertrouwen. Ja, dus, dus het is niet zo dat nieuwe geneesmiddelen... per definitie verdacht zijn... of nee, nee, niet nee, ingevoerd nee. kunnen gaan worden. Nee, het nee, is nee, wel nee. dat er kritisch naar gekeken wordt... zijn ze echt wel nodig, moeten ze echt wel kosten... wat, wat uh, ervoor gevraagd wordt, et cetera. Ja. Heb jij je arts gevraagd of, ze, of zij of hij... Uh, artsenbezoekers ontvangt? Ja, ja, zo ben ik wel. Dat heb ik, dat heb ik gedaan. En? En dat was niet het geval. Uh, uh, maar als dat wel het geval was... dan had ik daar ook gewoon een gesprek over kunnen voeren. Kijk, het lastige van dit, van dit thema... is dat het niet over de integriteit van de arts zelf gaat. Hè? Want artsen zelf... die zijn met de beste bedoelingen uh, doorgaans daarmee bezig. Laten ze goed informeren. Als ik aan artsen vraag... Uh, word jij nou beïnvloed door de farmaceutische industrie? Dan zegt... ik geloof ongeveer 7% ja. Die zegt eerlijk ja. Ik word daardoor beïnvloed. Maar als ik aan diezelfde artsen vraag worden jouw collega's beïnvloed door de farmaceutische industrie... dan zeggen ze ineens in 60% van de gevallen ja. En hoe komt dat dan? Ik denk dat de eigen inschatting van of je beïnvloed wordt of niet... is dat die, dat die nogal gekleurd is. Ja, maar wat zou je gedaan hebben? Stel, jouw arts zou gezegd hebben... Uh, ik ontvang inderdaad artsenbezoekers en ik ben ook niet van plan om ermee te stoppen. Was je dan naar een andere huisarts gegaan? Nee hoor, dat zou geen reden zijn om naar een andere huisarts te gaan. Wat je wel, wat je wel uh, uh, aan je huisarts kunt vragen is... Elke keer als die uh, een pil voorstelt, een medicijn voorstelt... vragen is dat uh, het, het enige alternatief wat je hebt... of zou je iets anders kunnen voorstellen. En dat is zeker wanneer het gaat om middelen waarvoor je bijvoorbeeld moet bijbetalen. Ja, en dan kun je je afvragen, is dat wel nodig? Precies, of is er een goedkopere variant wat dat betreft? Ruud Kolen van Brakel, hij is mijn gast vannacht in Casa Luna. Hij is directeur van het Instituut voor Verantwoord medicijngebruik. En straks na ene kunt u hem ook vragen stellen hier, trouwens. Hij blijft bij ons na ene. Vragen over verantwoord medicijngebruik. En als u nu al vragen kwijt wilt, dan kunt u ons nu al mailen... naar casaluna.ncf.nl. Twitteren, dat kan ook met hashtag Luna. En voor meer informatie, voor foto's en voor andere achtergronden... kunt u natuurlijk ook terecht op onze Facebook... Facebook-pagina. Rut, je noemde net al dat initiatief Gezonde Skepsis, uh, opgezet om de, die, die geneesmiddelenindustrie kritisch te gaan uh, volgen. Um, dat initiatief heeft veel dingen boven water gebracht. Bijvoorbeeld 25% van de omzet van de uh, geneesmiddelenindustrie gaat naar marketing. 25% en daar betaal ik dus aan mee. Dat betalen we met z'n allen voor mee. Dat is... Ik zei net al dat het geen normale markt was omdat de consument zich anders gedroeg. Maar een ander onderdeel van die markt is, is dat die markt gebaseerd is op solidariteit. En wij betalen met z'n allen de verzekeringspremies waaronder die geneesmiddelen vallen. En dat doen we omdat we vinden dat iedereen recht moet hebben op een zo, op een zo uitgebreid mogelijk pakket basispakket medicijnen. En dat is terecht. Maar dat betekent ook dat we heel kritisch mogen kijken naar, naar hoe er dan wordt omgegaan. Met die, uh, met die medicijnen, en, en of daar niet, niet onterecht te veel aan wordt uitgegeven... want dan is straks dat pakket kleiner. Ja, en vinden jullie 25% te veel? Ja, dat is ongelooflijk veel. 25% is, is alles wat met marketing en verkoop en reclame te maken heeft. Als je alleen al kijkt in Nederland, is dat ongeveer 1 miljard euro... dat daarin omgaat. Van oudsher is dat zo. Dat is ongelooflijk veel geld. Uh, uh, vind ik dat te veel? Ik zou zeggen ja... Uh, Kun je daar wat aan doen? Ik zou zeggen nauwelijks. En dat heeft ermee te maken dat het zo'n internationale activiteit is... Uh, dat je het, be het beleid van die bedrijven heel moeilijk kunt gaan veranderen. We zien dat wel veranderen, hoor. We zien echt nu uh, andere zaken dan dat we 10, 15 jaar geleden zijn. Ja, zagen. geef eens een voorbeeld. Nou, um, uh, zeker bijvoorbeeld in, in Nederland. Uh, 10, 15 jaar geleden was het nog heel gebruikelijk om uitgebreid met artsen en specialisten op reis te gaan. En een groot gedeelte daarvan te betalen ook om ze te vetteren daarvoor. Een leuk snoepreisje. Een leuk snoepreisje. Anno 2012 onmogelijk. Kan niet meer. Gebeurt niet. Uh, dat geldt ook voor allerlei cadeautjes. Van, van, van, van uh, laptops, uh, mobiele telefoons, uh, noem maar op. Vroeger werd van alles nog wat weggegeven door farmaceutische bedrijven aan artsen. Dat is niet meer zo. Het, er zit een maximum aan wat je mag weggeven, ongeveer 50 euro. En dan moet het nog relevant zijn voor het beroep ook nog. Dus je ziet dat, dat een aantal van die, van die verwennerijdingen... die gebruikt werden om, om, om invloed uit te oefenen, dat zien we nou niet meer. Is dat een van de effecten van jullie activiteiten als uh, gezonde sceptics? Ik denk dat wij aan bij hebben gedragen. Uh, uh, en dat heeft er onder meer mee te maken... dat je steeds stukje bij beetje blootlegt wat er gebeurt... En als je dingen blootlegt, dan zie je ook dat er een soort van verontwaardiging gaat ontstaan. En ook een maatschappelijke verontwaardiging van, ja, dit willen wij niet. Want daar ligt natuurlijk wel de kracht van dit soort initiatieven. Als de consument eenmaal in opstand komt... Precies. Ja, hoed je dan maar. Precies. En ook als farmaceutische industrie. Want dan heb je ineens een hele gebruikelijke relatie klant-fabrikant. Ja. Ja, ja. Je, je zegt dat die grote bedrijven die kun je heel moeilijk beïnvloeden. Hè? Uh, in Frankrijk is er een paar jaar geleden een promotax ingevoerd. Die bedrijven moeten belasting betalen over een deel van hun uh, uh, marketing ja. In ja. Nederland is die tax er niet, voor zover ja. ik weet. Zou dat een navolgenswaardig initiatief zijn? Ja. In Italië is er ook zo'n soort van uh, belasting op marketing. Uh, overigens, uh, voor zover ik weet, zijn dat ook de enige twee landen die dat kennen. Maar ik kan, kan me dat heel goed voorstellen... dat je belasting heft op de marketing van geneesmiddelen. Ten slotte betalen we die geneesmiddelen toch al met z'n allen. Dus waarom zou je daar niet belasting over heffen? Ja, precies. Dan, dan, komt, dan het komt het geld ook weer, weer, weer een beetje terug. terug ja. ja, precies. Jij zou voorzand, voorstander zijn. Zou het voorstander door een van de promotax. Ja. Welke marketingmechanismen hebben jullie nog verder bloot weten te leggen? Die artsenbezoekers. Nou ja, dat zijn uh, marketinginstrumenten uh, die we ons kunnen voorstellen. Maar er zijn veel... Fijnzinniger mechanismen die, die in gang zijn gezet door die farmaceutische industrie. Hè? Ik uh, kan je vertellen dat de gemiddelde marketingmix bij een nieuw geneesmiddel bestaat uit meer dan 200 instrumenten. 200? Ja. En noem maar eens een paar. Nou, Dat gaat van uh, het publiceren in allerlei tijdschriften. Um, medische, tijdschrift. medische tijdschriften. Of ook de vrouwenbladen en de roddelbladen. Ja, dan kom je op een ander terrein. Want voor receptgeneesmiddelen geldt dat je geen reclame daarvoor mag maken op het publiek. Maar wat je natuurlijk wel mag doen is de symptomen uh, gaan vermarkten. Dat zien we met de, de, de schimmel- en nagelreclame bijvoorbeeld. Maagzuur ook, hè? Maagzuur ook. De, de symptoomreclame. Wat je ziet uh, is dat heel vaak allerlei onderzoeksinstituten opdrachten krijgen om daar... Uh, uh, om daar onderzoek naar te doen. Hè, wat is de maatschappelijke last ervan? Bedrijven als, uh, als Nipo bijvoorbeeld. Uh, doen heel veel onderzoeken naar gezondheidszaken. Een gerenommeerd bedrijf. Een gerenommeerd onderzoeksbureau. Ja, ja, door ons wel eens Nipo de Clown genoemd. wat dat betreft. <lacht> uh, en dat komt omdat heel veel van die onderzoeken. zich heel erg gestuurd zijn in hun uitkomsten. Uh, we kennen daar voorbeelden van. Dat, dat een, een, een middel dat een, een, een antidepressivum. Dat werd in de markt gezet als uh, anti-piekerpil. Uh, alsof piekeren ook al een ziekte was. Maar goed, de, de, over, het, over, over ziekmakende zaken kunnen we nog wel hebben. Maar kon ik dan maar... in de dokter toe gaan en zeggen... dokter, ik pieker altijd zoveel... en ja. krijg ik dan even zo makkelijk een antidepressief voorgeschreven? Nou ja, kijk, die dokter is ook deel van het publiek. Hè? Dus die krijgt ook die marketing uh, als het gaat over, uh, om die piek, antipiekerpil. Ja, maar je mag van een dokter toch verwachten... dat die denkt, nou, nou, nou antipiekerpil, uh, ga eens met je buurman praten. Maar... Kan je vertellen dat er, dat er huisartsen zijn die dit middel... Wat eigenlijk een, een, een tweede of derde keusmiddel is... altijd als eerste keus voorschrijven. Dus die zijn zeer beïnvloed door uh, die marketing. Ja, dat is dan jaar. toch wel een zorgelijke conclusie. Nou ja goed, kijk, uh, wat je ziet is dat marketing natuurlijk ook werkt. Anders dan zou men dat geld er niet aan uitgeven. Maar dus ook werkt bij artsen? Uh, ook, ook werkt bij artsen, natuurlijk. Ja. Jullie hebben een paar jaar geleden de handen ineengeslagen... met een uh, programma van de Tros, het consumentenprogramma Radar. En daar hebben jullie tegen mechanismen... op een prachtige en ook heel vermakelijke manier, vind ik, uh, blootgelegd. Jullie zetten op eigen initiatief, samen met de collega's van Radar... een medicijn in de markt tegen winterigheid. Precies met, met, de, met de elementen die je nu net noemt. He, jullie hebben dat onderzoeksbureau ingeschakeld. En die ja. kwamen met uitslagen naar, naar, naar voren. Ja. Dat heel veel ja. mensen daar toch mee zaten. En dat het, het, het sociale functioneren belemmerde. En dat het een op, opgeblazen gevoel met zich meebracht. En jullie brachten die uh, uh, resultaten naar buiten. En ook de massamedia gingen daar uh, ruimschoots in mee. Radio 538, Q Music, het journaal van de NOS. En ook Hart van Nederland besteedde aandacht aan uh, dat onderzoek. Heel wat Nederlanders hebben er last van winderigheid. 1 op de vier landgenoten kant met een overschot aan lucht. Dat blijkt uit een onderzoek van TNS Nipo. Volgens diëtiste Lenny Versteigd is het zelfs normaal om zo'n 10 tot 20 winden per dag te laten. Het hoort bij de spijsvertering. En ze inhouden, en of het nou zo verstandig is om dit te zeggen, maar ze inhouden is zelfs ongezond. Ja, dat is inderdaad een probleem. Hè? Uh, moest je niet enorm lachen toen al dit soort uh, berichten. Daar mag je niet om lachen als directeur, want het was jouw, jouw eigen uh, project. Ik kan mag me voorstellen je wel dat, om dat je. Ja. ja, we hebben heel erg hard gelachen dat het zo'n succes werd. Wat, wat, wat we wilden aantonen was dat je uh, een klacht. die relatief onschuldig is. dat je die met heel veel bombardie als een echte ziekte in de markt kon zetten. En wij zien dat de laatste jaren met allerlei zaken... die te maken hebben met leefstijlgerelateerde dingen. Zoals? Uh, zoals verlegenheid. Uh, is dat een kwaal? Ja, verlegenheid is inmiddels een kwaal. Heb je pillen tegen? Uh, daar kun je pillen tegen krijgen. Werken die ook? Ja, kijk, daar uh, kun je zeer sterke vraagtekens bij zetten. Waar het ons om gaat is dat zaken die voor een heel kleine groep echt problematisch zijn, hè, want dat mag je wel zeggen... voor sommige mensen zijn, zijn dit soort klachten heel erg... dat die worden gepromoot als zou het een soort van massaklacht zijn... waar heel veel mensen aan lijden. En we zien dat uh, uh, bijvoorbeeld uh, als het gaat om depressieve klachten... zien wij die diagnose anno 2012... 9000 keer vaker gesteld worden dan 20 jaar geleden. En hoe komt dat dan? Ja, dat komt omdat de drempel om iemand depressief te noemen... heel erg omlaag is gegaan. En heeft de farmaceutische industrie daaraan meegewerkt? Het antwoord daarop is ja. ja. De, de normen om iets als ziek te noemen... die zijn steeds verder naar beneden gegaan. Een van de zaken die ons in onze onderzoeken bijvoorbeeld opviel... was als je nou gaat kijken naar de bevolking van Noorwegen... wat de gezondste bevolking ter wereld is... met de mensen die het langst leven en je gaat dan kijken wat de internationaal afgesproken normen zijn... voor wanneer je een te hoge bloeddruk hebt en een te hoog cholesterol... je zet dat tegen de bevolking van Noorwegen af... dan moet je aan de hand van die normen zeggen... dat op 50-jarige leeftijd al 90% van de Nooren ziek is. Dat is die indruk wekken ze niet, hoor. je nee, dat is, is een Dat geldt hetzelfde voor psychische klachten... Uh, uh, met de, de, de DSM, uh, dat is de, het, het internationale handboek voor de psychiatrie... wanneer je psychische klachten hebt, hebt. Als je met die DSM in de hand... daar staan er nu al zo'n 300 klachten in. Dat is in de volgende versie zijn er dat nog meer. Dan moet je constateren dat op 32-jarige leeftijd... al 80% van de Amerikanen een psychiatrische aandoening heeft gehad. Dat kan natuurlijk niet. Nee, maar die, die, die normen die zijn mede vastgesteld onder invloed, dus, zeg jij, van die farmaceutische industrie. Ja, onder invloed van de industrie wordt dat voor een deel beïnvloed. Maar ook door artsen die heel erg eh, nauwgezet hun onderzoek doen. Heel serieus, heel integer. En dan is het vaak nog niet zozeer de, de directe invloed van de farmaceutische industrie. Maar ja, dan zijn het de huisdiertjes van de, van de artsen die mm -hmm. dat aan het onderzoeken zijn. Maar ligt het ook niet voor een deel aan onszelf? Hè? Want we kunnen wijzen naar die industrie, we kunnen wijzen naar die artsen. Maar maar het is ook een tijd waarin we onszelf onkwetsbaar achten. Waarin we alles willen behalve oud worden. Uh, uh, we willen gezond zijn. We willen kansen grijpen. Ik bedoel, we hebben een soort recht op geluk en op gezondheid. En dat weet die industrie natuurlijk ook. Ja. Ik neem ja. aan dat men daar ook op inspeelt. Natuurlijk. Het is natuurlijk een wisselwerking... Um, kijk, wanneer uh, je, je in, in heel veel behoeftes al voorzien bent... dan ga je zoeken naar nog meer uh, behoeftes waarin je ook nog kunt voorzien. Ja, daar zijn wij allemaal uh, debet aan. We willen met z'n allen heel lang jong blijven. Uh, rimpels willen we niet meer. We willen geen overgangsklachten meer. We willen geen erectiestoornissen meer. We zijn allerlei zaken, die willen we niet meer. Ja, dat, dat is mogelijkerwijs te behandelen met pilletjes. Dus we hebben recht op een pil, dat vinden we. Ja, de vraag is even of wij recht hebben op die pillen. Wanneer is iets nog een echt gezondheidsprobleem... waarvoor je binnen de verzekering zo'n pil moet vergoeden? En wanneer is het gewoon een uh, leefstijlkwaal... Uh, uh, waarvan je moet afvragen van ja, zeg, moeten we dat nou met z'n allen gaan betalen? Ja, want dan kom je natuurlijk bij een volgende speler, bij die verzekeraar... die bepaalt wat er vergoed wordt voor een bepaald medicijn... Die positie is dus heel sterk. Want als een verzekeraar zegt... ja, dat pilletje tegen... Uh, nou, is niet op de markt gekomen... maar stel dat pilletje tegen Maagstu... Dat, dat vergoeden wij niet meer... Ja. Dan zal het ook niet zo goed aflopen met dat product. Ja, maar dat, is, dat doet de verzekeraar niet zozeer. Hè? Dat is toch de overheid die dat nog steeds doet. De overheid die beslist wat wel en wat niet op de markt komt. En de overheid beslist ook of, de, of er een vergoeding voor dat middel komt, ja of nee. En de verzekeraars zijn daar pas in tweede instantie aan, aan de beurt. Mm -hmm. Sterker nog, uh, het, is, het is juist andersom zo. Dat de middelen waarvan de overheid zegt, die willen we niet meer vergoeden... dat er dan toch nog verzekeraars zijn die zeggen... nou, in de aanvullende pakketten vergoeden wij... Toch. Mm -hmm. Maar is die overheid, de overheid hè? Is die, is die dan streng genoeg, vind jij? Ja, de overheid uh, moet hier strenger in zijn. Want de overheid heeft natuurlijk de taak om ervoor te zorgen... dat de mensen in Nederland een zo uitgebreid mogelijk basispakket... tot hun beschikking houden. En om daarin te, uh, te kunnen voorzien, moet je heel kritisch kijken. Nou, wat is er nou allemaal op de markt? Wat, wat is nou ballast? Wat, uh, wat hebben we eigenlijk niet nodig? Uh, wat zijn nou zaken die, die gepoest zijn en die eigenlijk te duur zijn waar het een en ander vanaf kan? Daar zal de overheid op moeten letten. Maar dat doet de overheid onvoldoende op dit moment? De vraag is of de overheid dat allemaal in de hand heeft. Ik denk dat... Je anno 2012 wel kan zeggen... is dat de overheid zich steeds verder terugtrekt... en steeds vaker zegt nou, wij doen alleen maar de regeltjes bedenken... en het veld, he, noemen ze dat dan, de artsen en de apothekers en de patiënten... die moeten onderling maar uh, uh, ervoor zorgen dat het ook betaalbaar blijft. Ja, maar als de overheid dat doet, dan heeft dat er waarschijnlijk ook mee te maken... dat ze de subsidie aan gezonde aan het afbouwen zijn. Uh, dat is ook zo'n stap naar het veld, moet het zelf maar regelen. Wat, wat betekent dat voor jullie... Laat duidelijk zijn dus dat de overheid natuurlijk op allerlei fronten subsidies kort. Ja, en daar ja. zijn wij niet, niet anders dan een andere organisatie. Um, we hebben in tien jaar op dit terrein gelukkig heel veel kunnen bereiken. Je mag ook op een gegeven moment zeggen... van het kan ook wel een keer genoeg zijn. Alleen denk ik, je moet wel die alertheid blijven houden. Um, uh, je moet er wel voor zorgen dat uh, de illusie dat het veld dit soort zaken oplost is echt een illusie. Ik ben altijd heel simpel in dit soort zaken... dat ik denk, een overheid die moet zichzelf drie vragen stellen. Als ik niks doe, loopt dan de gezondheidszorg gevaar? Uh, dat is één. Uh, twee is, als ik niks doe, reizen dan de kosten de pan uit? En drie, als ik niks doe, is er dan een andere partij die dat opneemt? En als op de eerste twee vragen het antwoord ja is... en op de derde nee, dan moet je als overheid ingrijpen... Nou, en dat is elke keer die balans die de overheid nu, natuurlijk moet zoeken. Wat kunnen jullie nog doen in het kader van het initiatief Gezonde Skepsis... nu daar geen geld meer vanuit Den Haag komt? Nou, wat wij uh, gaan doen is... De, uh, er is nog steeds die website gezondeskepsis.nl. Die houden we slapend. En wij gaan die, die, die activiteiten die wij hebben uh, ontwikkeld... al die onderzoeken... Uh, en ook de internationale activiteiten... die gaan we proberen naar het buitenland te brengen. Dus we gaan buitenlandse uh, uh, fondsen daarvoor proberen aan te boren. En wat we in Nederland gaan doen is uh, om nu eens niet tegenover de farmaceutische industrie te gaan staan... maar eens te kijken of we een, een stuk gelijk op met ze kunnen lopen. Is daar animo voor binnen de farmaceutische wereld? Um, ik, denk het wel. ik denk het wel. Ik denk dat de farmaceutische industrie uh, zich steeds meer realiseert... dat de tijd van wij kunnen onze gang gaan... en er is niemand die ons op de vingers stikt, die is wel voorbij... Is dat een van de grootste verdiensten geweest van dat initiatief Gezonde Skepsis? Ik, ik denk dat wij daar zeker voor een belangrijk deel aan mee hebben, hebben kunnen helpen. Ja, en jullie instituut voor de goede orde blijft gewoon bestaan? Ja, ja, ja. Dus ja. in die zin blijven jullie wel die luizen die pels? Ja, en wat wij, wat wij zullen gaan doen is nu kijken als een middel nieuw op de markt komt of krijgt een nieuwe diagnose. Wat zie je dan nu? Dan begint natuurlijk meteen die marketing te lopen. Dan wordt iedereen beïnvloed en de industrie uh, gaat, gaat zijn gang... en die gaat richting die artsen en nascholingen organiseren... en artikels publiceren. En de overheid loopt daar dan heel langzaam achteraan... in de zin dat voordat zo'n nieuw middel in, in richtlijnen terechtkomt... en ja, dan ben je een paar jaar verder... maar dan is eigenlijk het hele, tussen aanhalingstekens kwaad al geschiet. Wat wij nou willen doen is op hetzelfde moment als die... Industrie zo'n middel gaat promoten, is daar tegelijkertijd een neutrale boodschap naast zetten. En dat betekent dat we ook met ze samen moeten gaan werken. Zorgen dat die beroepsgroepen geen juichverhalen krijgen als dat niet nodig is. En ook geen hele depressieve verhalen als dat ook niet nodig is. Maar dat daar een neutraal verhaal komt wat daadwerkelijk de meerwaarde van een nieuw middel is. Voor zover we dat al weten. Want dat weten we natuurlijk heel vaak nee, van nieuwe nee, medelingen nee. Niet. En die arts kan dan die twee verhalen naast elkaar leggen. Of die apotheker. En die kan op basis daarvan een keuze maken. Ja. Kom ik toch weer bij mij als potentieel patiënt. Hoe weet ik nou of ik het goede pilletje voor mijn kwaal krijg? Nou, ik denk dat je dat heel vaak niet weet. Nee, ook als ik doorvraag. Want ik kan wel ja. vragen, zijn er nog tien andere pillen? Maar ja, ik heb ja. al die onderzoeken niet gelezen ja. hoogstwaarschijnlijk. Nou, ik, dat weet je de, uh, vaak niet. Dat hoef je ook niet altijd te weten. In de zin, nou. in de zin, nou ja, in de zin dat je, je gaat niet voor niks naar een deskundige op dat terrein. Hè? De arts en de apotheker die zijn deskundig. Dus je moet voor een deel ook erop kunnen vertrouwen dat die goede keuzes maken. Dat wil niet zeggen dat je alles maar moet accepteren wat daar wordt voorgeschreven. Uh, en je bent ook in die zin een kritische consument. Op het moment dat jij een, een hoest bij hebt en je gaat naar de huisarts. en die huisarts zegt: Nou ja, goed, dat is over een dag of zeven is dat wel, uh, wel voorbij. en jij blijft zuren van: Ik wil toch een antibioticum kuur. ja, dan, dan ben je misschien wel een mondige patiënt, maar dan ben je niet zo'n slimme patiënt. Nee. Dus in die zin is het. Is het, uh, het kritisch zijn betekent ook dat je meedenkt en meepraat met een, met een arts. En van ja, wat is nou slim? Um, uh, en dat je dus niet dat recht op gezondheid en dat recht op onmiddellijke beterschap... dat je dat niet uh, uh, volmondig uitspeelt? Nee, nee, niet dat recht uitspelen, dat is één ding. En ook niet uh, je laten gek maken door allerlei indianenverhalen. Uh, bijvoorbeeld uh, op momenten dat je eerst een middel had en je gaat nu naar de apotheek... en je krijgt een middel dat in een ander doosje zit dat mensen meteen in paniek raken en het is iets anders... Uh, uh, en het werkt minder goed en ik word afgeschreven met het goedkoopste... dat soort uh, verhalen hoor je dan steeds dan denk ik, ja, er is ook nog heel veel te winnen... in hele goede voorlichting richting uh, consumenten. Ja, en die taak ligt dan ook bij de artsen en bij de apothekers. Zeker, zeker. Ja. We praten straks verder met elkaar... maar we gaan eerst luisteren naar de muziek die je hebt meegenomen. En je hebt een, een hele pol losgelaten op jouw eigen Facebookpagina... op ja. al je Facebookvrienden. Welk liedje je, je vandaag zou laten horen? Vijf keuzes heb je voorgelegd, Ruud. Uh, en wie is de winnaar? En de winner is... En de winner is Seal met Amazing... Everyone says you're amazing. amazing Amazing, amazing, amazing, amazing Say you don't know how to do it now So you run It's not that you're bleeding But you're through it now So you run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 Siel won van Anouk bijvoorbeeld en van Adele. Amazing. Het favoriete lied van de Facebook-vrienden van Ruud Kolen van Brakel. Hij is directeur van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Ruud, jij bent van oorsprong zelf socioloog. Uh, hoe ben jij in deze branche terechtgekomen? Um, ik, heb, ik heb sociologie en onderwijskunde gestudeerd. En ik heb uh, in eerste instantie gewerkt bij het Hoofdveld Instituut, een instituut voor jeugdstudies. En daarna bij het. Uh, uh, wat nu heet het Nederlands Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie. En daarna ben ik voorzitter van een beroepsvereniging... voor uh, werkers in de, in, de gezondheidszorg, in de preventieve gezondheidszorg geworden. En van daaruit ben ik hier terechtgekomen bij deze organisatie. En daar is je interesse ook gegroeid? Ja, daar is, uh, ik heb mij een tijd lang met allerlei aspecten uh, bezighouden van de gezondheidszorg. En dat is uiteindelijk naar de geneesmiddelen toegegroeid. Ja, ja. En daarnaast ben je ook kasteelheer? Ik woon eh, inderdaad een stukje hier vandaan, in de Ardennen, ja, dat klopt. Ja, in een kasteel eh, dat heet Château Bourchamp. En dat is een kasteel met een vrij bizarre geschiedenis. Hè? Ja, nou, te, de, de, laat ik zeggen, wij hebben dat zeven jaar geleden uh, gekocht. Jij en je partner. Ja, en uh, da, dat stond leeg, dat was verwaarloosd. En daarvoor had er een van de grootste ecstasy-productiefaciliteiten gezeten van heel België. Wist je dat? Dan ja, drukte je dat... de prijs natuurlijk wel een beetje, hè? Ja, het ja, ja. nou laat ik zeggen, dus, dus wat dat betreft viel ik ook in de pillen, zullen we maar zeggen. Daar, ja, ja, ja. Dat was wel een komisch bijverschijnsel. Dat drukte de prijs behoorlijk. Ja. ja een, een kasteel met een ecstasy uh, verleden. Jullie verhuren het kasteel ook voor bijeenkomsten en vergaderingen. Dat is een heel ander leven lijkt me om, om mensen te ontvangen en uh, voor ze te koken en gastheer te zijn. Een ja. heel ander leven dan, dan je inzetten voor, voor ja, die eerlijke gang van zaken in, de, in die farmaceutische wereld. Nou ja, kijk, ik zit regelmatig in het weekend op de tractor, <laughs> zullen <zo maar laughs> we zeggen. En, en, en door de weeks in kostuum achter bureau te praten met mensen. Ik de, in de zijn algemeenheid denk ik dat, dat juist de afwisseling van activiteiten je juist scherp houdt in datgene waar je mee bezig bent... en ook laat relativeren het belang waarbij, waarmee je bezig bent. Is dat ook belangrijk? Ik dat denk je, dat nee. je inderdaad daar uh, een goede gast in moet zijn? Uh, ja. Dan kun je hier weer meer inzetten voor, voor, voor die zaak waar je voor strijd? Nou, Of dat zo één op één met elkaar combineert, dat weet ik niet. Ik denk wel dat het van belang is dat uh, op het moment... dat je heel erg intensief met iets bezig bent, is het goed om ook andere zienswijze naar binnen te laten en met andere dingen bezig te zijn. Ik zie te vaak bij mensen die heel serieus en heel integer met hun vak bezig zijn... dat ze niks anders meer zien dan alleen dat vak. En dat maakt je niet heel goed in het vak. Heb je dat ook nodig? Even los van ja. het, het feit dat je misschien minder goed in je vak zult zijn... heb je je ontspanning ook nodig? Ik denk dat je, uh, dat je er beter van wordt als je veel meer indrukken op doet... In zijn ja. algemeenheid, ja. ja. En steeds meer verschillende mensen ook ontmoet. Waar zie je je toekomst eerder? In dit werk of eerder als, als kasteelheer? Zal ik zeggen dat ik blij ben dat ik geen toekomstvoorspeller ben? Ik heb geen <laughs> idee. Maar als, je, als ik het je nu zou zo vragen... <tus> ik bedoel... Ik weet het niet. Ik, ik vind juist de combinatie ontzettend leuk... Om um, uh, um met, met, met één been hier en één been daar uh, te staan. Dat, die afwisseling vind ik heel erg leuk. Is soms ook heel erg vermoeiend. Ja, want jullie wonen diep uh, in de Ardennen. Ja, ja klopt. Uh, en aan de andere kant, uh, um, als ik nu zou moeten kiezen... zou ik niet zo snel weten wat ik dan zou moeten kiezen. Nee. Nee, voorlopig combineer je het nog. Ja. En uh, met succes, want jullie zijn vaak in het nieuws, uh, afgelopen vrijdag ook weer... Uh, in het uh, televisieprogramma Nieuwsuur kwamen jullie toen met het nieuws naar buiten... dat ouderen veel te veel medicijnen slikken. Uh, de kosten van dat medicijngebruik zouden met minstens 100 miljoen euro per jaar naar beneden kunnen. En een geriater vertelde in dat programma Nieuwsuur ook over de gevaren van overmatig medicijngebruik door ouderen. Mensen kunnen ten val komen en hun botten breken doordat ze hun balans niet meer goed kunnen bewaren. Dat door medicijnen? Kan, door medicijnen kan dat komen. Eh, eh, mensen kunnen verder eh, afwijkingen aan hun bloed krijgen door medicijnen. Of dat ze ook ja, niet meer goed hun aandacht en concentratie kunnen bewaren. Dus dat ze ook in de war kunnen. Ze raken door medicijnen. Medicijnen kunnen op heel veel terreinen bijwerkingen geven. Ja, Geri, ja, er afgelopen vrijdag een nieuwsuur. Um, hoe kan zo'n situatie nou ontstaan? Dat, dat ouderen te veel pillen uh, slikken. En eigenlijk ook onnodig veel pillen slikken. Ja. Laat, ik, laat ik eerst eens beginnen om te zeggen... want die reacties hebben we ook wel teruggehoord... dat het ons niet om die bezuiniging te doen is. Of om het feit dat wij vinden dat ouderen minder pillen moeten slikken. Waar het ons om ging was... wij zagen dat als je gaat kijken naar de mensen boven de 70 jaar... dat er 800.000... Uh, Nederlanders boven de 70 jaar zijn... die meer dan vijf verschillende geneesmiddelen gebruiken. En die gebruiken dat soms al 10, 20 jaar lang. En wij vroegen ons af, wordt daar nou goed genoeg naar gekeken? Uh, en wij zijn in uh, drie jaar tijd... zijn we in 133 verzorgingshuizen mee gaan kijken... en hebben we meehelpen opzetten... om er structureel te kijken naar dat geneesmiddelgebruik. En wat wij zagen was, dat je, als je dat op een goede manier doet... en je gaat regelmatig naar dat geneesmiddelgebruik kijken dat er heel veel dingen vanaf kunnen... die niet meer nodig zijn, die te lang gebruikt zijn... die te hoog gedoseerd zijn. Maar die dus ook uiteindelijk contraproductief kunnen en die, werken. En die, die zoals soms, deze mevrouw net uh, zegt. Die soms ook bijwerkingen kunnen hebben... die soms tot ziekenhuisopnames leiden. Dus het ging ons om de kwaliteit van dat geneesmiddelgebruik. En wat wij zagen is... als je die kwaliteit goed gaat bekijken... dan gaan de kosten omlaag. Ja, en wie, wie is hier de eerste verantwoordelijke? Zijn dat de artsen die, die er gewoon een pilletje bij doen... als uh, mevrouw of meneer een kwaaltje erbij krijgt? Is dat ook weer de farmaceutische industrie? Ik, wat je hier ziet is een samenspel. Hè. Wij zijn gaan kijken naar, naar bewoners in, in verzorgingshuizen. Mm -hmm. Dan zie je vaak dat de eigen huisarts nog betrokken is. Dat uh, de verpleging uh, betrokken is. Dat vaak die mensen ook nog in het ziekenhuis bij verschillende specialisten onder behandeling zijn. En het zicht erop en het regelmatig controleren, dat gebeurt onvoldoende. Jullie pleiten voor een soort jaarlijkse APK-keuringen? Ja, ja, ja. Het zijn geen auto's natuurlijk, <laughs> nee. maar een algemene pillenkeuring... zo zouden we dat dan willen, uh, willen zien. En om, omdat wij denken, als je dat jaarlijks doet... je laat dat jaarlijks een keer weer onder de loep nemen... zijn die pillen die ik nu slik in deze dosering... voor mij nog wel de ideale combinatie. Kan er misschien iets vanaf. Het kan ook zijn dat er misschien iets bij moet... Dat, dat mensen bijvoorbeeld lang, langdurig een, een, een, middel, een pijnstiller gebruiken... die de maag van beschadigen kan. Dan zou je een maagbescherming moeten, moeten krijgen. Maar goed, als je die pijnstiller al lang niet meer gebruikt... Ja, dan kan die maagbeschermer er natuurlijk ja. ook wel vanaf. Ja, omdat de situatie vaak complexer is bij dit soort patiënten... zul je ook kritisch naar het medicijngebruik moeten kijken. Ja. We praten in het volgende uur verder met elkaar... ook naar aanleiding van alle vragen die binnen gaan komen. U kunt bellen met alle vragen over verantwoord medicijngebruik... over de manier waarop de farmaceutische industrie werkt. Alle andere vragen over het werk van Ruud Kolen van Brakel op ons gratis telefoonnummer 0800-1121. U kunt ook een mailtje sturen naar NCRV.nl en twitteren. Dat kan met hashtag Casaluna. Misschien kunnen we het ook nog even hebben over het nut van de Gieprik. Dat is ook altijd een groot onderwerp. En ik zag gisteren echt een ontroerende do documentaire in Altijd Wat van de NCRV over oudere eh, mensen in verpleeghuizen die vaak antipsychotica toegediend krijgen om rustig te blijven. Hmm. Kunnen we het ook nog over gaan hebben. Eh, nog, nog heel snel één dingetje. Die farmaceutische industrie, jullie gaan nu proberen gelijk uh, met ze op te trekken. Uh, het is natuurlijk ook wel de industrie die ervoor gezorgd heeft... dat we allemaal een stuk ouder worden dan vroeger. Jazeker. Laten we heel eerlijk zijn. Er zijn ook hele goede dingen uit die industrie naar voren gekomen. Vandaar dat jullie nu uh, uh, hopen op den duur bondgenoten te worden. Uiteindelijk he, word je daar allemaal beter van, denk ik. We praten straks verder. Nu eerst het bureau hier op uh, Radio 1. De hoorspelserie uh, naar aanleiding van de boeken van Voskaal. En wij van Casa Luna zijn zo dadelijk weer bij u terug na één uur. Tot zo. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. CRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskou. Boek 1, aflevering 73, 1965. die door mijn kijker wil kijken. Als ik ochtends op mijn fietsje naar het bureau ga... dan rijd ik ook altijd door het Vondelpark. Want ik moet toch iedere dag wat groen zien? Kunt u zich dat voorstellen? Ik kan me dat heel goed voorstellen. Daar heeft een mens soms echt behoefte aan. Wat prettig nu toch dat u dat ook vindt. Dan <lacht> nou zijn ze ook nog blinde mannetje gaan spelen. De mannen moeten de vrouwen vangen. Daar zijn we nou echt te oud voor. Dit is mijn vrouw. Mevrouw Meijerink. En dit is mijn vrouw. Nicolien Koning. Weet je eigenlijk waar we nog meer naartoe gaan? Het weer is gelukkig goed. Naar de Delta werken, geloof ik. Maar maar verder? Dan stel je voor dat het regende. Ik geloof dat we gewoon maar een rondje varen. Ik dacht dat we ook nog naar het Delta-instituut gingen. Nee, dat is alleen maar omdat we het dan kunnen declareren. Dat is toch de reden dat ze ons meegevraagd hebben? Wij kunnen meer declareren dan dat administratieve personeel van het hoofdbureau. Zoals die meiden die mannen toch opjutten? Heeft u ook kinderen? Dus Doe je toch niet? Nee, toch? Wie zijn dat dan? Wij ook niet. De typistes van de overkant en de meisjes van de bibliotheek. En Lotje natuurlijk. Maar het licht aan hem, dat hebben ze uitgezocht... Dit is juffrouw Bavelaar. Jantje Bavelaar. Aangenaam met u kennis te maken. Is er nog iemand die door mijn kijker wil kijken? Juffrouw Bavelaar. Nee, nou even niet, meneer Slofstra. Straks weer. Als we langs Dordrecht komen, graag. Goed. Meneer Meijering hoef ik niet te vragen. Want die zegt toch altijd nee. Hebt u al gehoord dat meneer De Gruiter gesolliciteerd heeft bij de bibliotheek? Nee. Hij had bij u willen komen, hè? Ja. Maar dat wou u niet. Nee. Ik geloof dat hij zich dat erg heeft aangetrokken. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Erg. De Gruiter is alleen uit op zijn eigen belang. Ja, en toch vind ik het zielig. U niet. Nee. Ik vind het niet zielig. Nee, nee. Ho, oh, oh. ho. Ja, ja. Hé, hé, hé, hé. Zo, hé. Zo laat het niet. Hey. Dat, dat, dat is tegen de spelregels, hè? Hey. Zoiets kan toch niet? Mensen. Er is koffie en er zijn broodjes. Ja, oké. Hé. Zullen we wat gaan eten? Jij ja, amuseert je wel, zo te zien. Hou oh, je wel, hoor. Hé. Hey, ik kom even bij jullie zitten. Lotje ligt uit. Wat hebben jullie daar voor lekkere dingen? Zal ik nou eens even wat voor je halen? Eentje hoor. Salami. Daar ben ik gek op. Komt hier, hoor? Galante man, hè? En Lotje! Hoi! Oh, kom! Kom, we gaan een film draaien. Bishita, <lacht> bado, bado. Het moet weer. Ze kunnen hier geen rust. En wat is mijn rol? Natuurlijk, weer de Fan Fataal. Oh. Nou. Salami. Lekker. Zijn hier nog mensen die door mijn kijker willen kijken? God, dan heb je die man ook weer. En als u s'avonds thuis bent, werkt u dan ook nog voor het bureau? Nee. Als ik thuis ben, ben ik thuis. En in het weekend ook niet. In het weekend wandel ik. In de duinen. Ook wel eens in de duinen. Maar meestal in de polder. Kun je daar dan wandelen? Dat heb ik nou nog nooit gehoord. Natuurlijk ja, kun je daar wandelen. Heel goed zelfs. Waar wandel je dan? Nou, over de weg en over dijkjes. En hoe kom je daar dan? Met de bus. Is dat zo gek? Ik vind het niet gek. Ik doe het ook vaak. Maar er lijkt me helemaal niks aan. Wat moet je nou in de polder? Er zijn niet eens bomen. Soms zijn er wat bomen. In Zuid-Holland heb je vaak bomen. Langs de kaden heb je soms heel aardige bossagiën. Ken je die? Ja, daar ga ik van tijd tot tijd wel naartoe. Je ziet er haast nooit iemand. Nee, dat vind ik juist wel prettig. Ken je de Hollandse kade? Ja, natuurlijk. En dat dijkje langs het Beideveld? Tegenover die molen? Ja, zeker, ken ik dat. Daar ben ik nog eens door een hond aangevallen... die mijn aanwezigheid al daar blijkbaar niet zo op prijs stelde... Ja, sommige lieden verkeren in de veronderstelling... dat ze je met behulp van een hond de doorgang moeten verhinderen. En uh, wat heb je toen gedaan? Ik ben naar die meneer toegegaan en ik heb hem gezegd dat het geen pas gaf. <lacht> maar mijn broek was wel enigszins gehavend. En hoe reageerde hij? Zoals zo'n heer dan reageert, alsof de hond niet mij, maar ik de hond gebeten had. <lacht> ik heb het onderhoud toen maar beëindigd. <lacht> Hebt u daar het weekend gewandeld? Nee, dit weekend heb ik langs het Esselmeer gewandeld. Heb jij wel eens langs de dijk van Maidelberg naar Naarden gelopen? Jawel. Enkele malen zelfs. Dan mag je niet komen. Weet je dat er een grote verkeersweg om Naarden komt... waardoor alles daar verpest wordt? Langs de zee? Langs de zee. Naarden wordt van de zee afgesneden. Ha! Wil je wel geloven dat ik daar nu misselijk van word? <middels> Jij interesseert je toch zo voor dromen? Vannacht heb ik gedroomd dat ik met Johan Polak, de uitgever, bij Loenen was. En dat Loenen in bed lag met een soort huisdier. Een soort salamander of een otter, dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval iets glibberigs. En dat beest lag over hem heen, zo... Maar toen we zijn slaapkamer binnenkwamen, ging dat beest er vandoor. En ik riep nog, Johan, ga hem achterna... want anders loopt dat beest weg en dat zal Dirk zo vervelend vinden. En Johan zei, ja, meneer Beerta... maar toen was dat dier al in de rivier verdwenen. En toen ben ik er zelf maar achter aangegaan. En toen ik bij de rivier kwam, kroop dat dier eruit... Maar toen was het geen dier meer, maar een beeldschone jonge jongen. Wel met iets dierlijks, een beetje ongevormd nog... zoals die boerjongens dat wel hebben. Maar werkelijk beeldschoon. Juist. En als je dat nu aan een psychiater zou vertellen... dan zou die er allemaal interessante dingen uithalen. Maar dat doet u niet. Ik kijk wel uit. Je hebt al gehoord dat de gruiter weggaat. Ik heb gehoord dat hij dat van plan was. De gruiter gaat naar de bibliotheek. Hij vindt dat hij hier te weinig verdient voor iemand met zijn kwaliteiten. Ja, dat vindt hij. Dat zegt DH nu ook altijd. Die vindt ook dat ze veel te weinig verdient. Vind jij dat nu ook? Nee, dat is onzin. We verdienen meer dan genoeg. Ja, dat vind ik nu ook maar ik heb de indruk dat de jongere generatie daar toch anders over denkt. Karel zegt ook altijd dat hij te weinig verdient... terwijl hij als hoogleraar toch een heel behoorlijk salaris krijgt. Geld. Ik vraag nooit om geld. Als het voor de wetenschap is, dan doe ik het gewoon. Heb ik je al eens verteld dat mijn belastingconsulent dat niet begrijpt? Nee, maar daar zou ik me maar niet van aantrekken als ik u was. Dat doe ik ook niet... Maar ze maken het je op deze manier wel moeilijk. Het is weer tijd om op te staan. Maar ik heb geen zin. Hij heeft geen zin om naar mijn baas te gaan. Ad, heb jij nou besloten of je hier wilt komen werken? Ja. doet maar niet. Je doet het niet? Ik word accountant. Accountant? Ja. Dat vindt u zeker gek, hè? Ik vind het merkwaardig. Je hebt toch Duits gestudeerd? Ja, maar dat zie ik niet meer zo zitten. We hebben nu een huis gekocht en ik wil veel geld verdienen. Ik ben benieuwd of dat je bevalt. Waarom zou ik me dat niet bevallen, denkt u? Dat weet ik niet, maar... Ik moet er niet aan denken dat ik me de hele dag met geld zou moeten bezighouden. Ik geloof niet dat dat me wat kan schelen. Goed. Dan hoef ik dus geen baan voor je aan te vragen. Jammer. Waarom vindt u dat jammer? Omdat ik net een beetje aan je begon te wennen. Maar zo jammer vind ik het nou ook weer niet. Als je accountant wil worden, moet je vooral accountant worden. Wat vindt Heidi daarvan? Heidi had geloof ik liever gezien dat ik hier was komen werken. Heidi heeft gelijk. Maar zoiets weet een mens pas als het te laat is. Onze vorige conciërge, de Bruin, kon heel lekkere koffie zetten. Kun jij dat ook? Ik denk wel dat u tevreden zult zijn, meneer Beerta. En anders ga ik net zo lang door tot u het bent. Ook als ik heel veel eisen ben? Dat kan ik van u niet geloven, natuurlijk. Maar ook als u heel veel eisen bent. Goed. En dan nog iets. De Bruin maakte eenmaal per jaar de boeken schoon. Dan haalde hij ze allemaal uit de kasten en stofte hij ze af. Hij werd daar extra voor betaald. Maar het was toch ook liefdewerk? Want je moet een beetje gevoel hebben voor boeken. Heb je dat? Ik heb thuis ook boeken, meneer Beerta. Dan begrijp je wel wat ik bedoel. Zeker. Heel goed. Meneer Beerta. En kun je ook leiding geven? Hoe bedoelt u? Leiding geven? We hebben hier twee schoonmakers. Die zijn wel oud, maar die moeten toch met tact behandeld worden. Vindt u dat ik geen tact heb? Voor zover ik je ken, heb je tact. Het zou me zeer verbazen als je dat niet kon. Dat wou ik ook maar zeggen. Wat is dat voor een man die er nu is? Dat is Wichtbold. Die werkt aan de overkant in het magazijn. Hij neemt die man toch niet? Ik hoop het niet. Maar dat moet hij niet doen. Hij moet die man van vanmorgen nemen. Dat was een aardige man. Ja, dit is een charlatan. Maar kunt u daar dan iets aan doen? Want met deze man krijgen we moeilijkheden. Ongetwijfeld. Het wordt een nieuwe conciërge. Die man is een bedrieger, die moeten we niet nemen. Hoe kom je daar nou bij? Ik vind het een bijzonder aardige man. Die man van vanochtend was aardig, die moet u nemen. Die man van vanochtend woont nog bij zijn moeder. En met zulke mannen krijg ik altijd moeilijkheden... want die hechten zich aan me. Dat kan ik niet hebben. Maar u bent de volgende maand weg. Ik blijf hier toch komen... En bovendien ken ik Wigbold al heel lang en ik weet wat ik aan hem heb. Hij is getrouwd en hij heeft twee kinderen. Dat maakt geen indruk op me. En hij heeft me jarenlang gekapt voor hij bij het hoofdbureau kwam werken. Dat maakt ook geen indruk op me. Die man is een charlatan. Het spijt me, maar je overtuigt me niet. Ik heb veel vertrouwen in deze man en ik neem hem toch. Dan waarschuw ik Balk. Waarschuw Balk maar. Goed. oud bulgaars oud-Engels, oud-Frankies... Uh, ja. ja. Beerta wil een man aanstellen voor de bruin die we niet moeten hebben. Die man is een charlatan. We moeten er iets aan doen. Oud-Germaans, oud-Hoogduits, oud-Iers, oud indisch Wat zei Balk? Balk was ten handen in onschuld. Balk wordt een heel goede directeur.